De vluchtelingen zijn van boord gehaald en naar een opvangkamp op Lampedusa gebracht. In de eredivisie heeft FC Twente ook zijn tweede duel van dit seizoen gewonnen. In Breda versloegen de een nak met 1-0. VVV Venlo, FC Utrecht werd 1-3 en PSV won ruim van Roda JC. In Eindhoven werd het 5-0. Het weer blijft nog lang warm, het is helder... en rond middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen nog boven de 20 graden.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 bij de dieren de mensen die van dieren houden bejafar <tie> <tie> <tie> Nogmaals. Goedenavond. Vier wedstrijden zitten erop. De vijfde is nog bezig. Feyenoord Heerenveen. Het was 0-0. Philip Koken. Met balbezit voor vormen namens Feyenoord. Die teruglet op Schaken. Schaken die zoekt zijn rechterbeen voor een voorzet. En die brengt hem in. Die wordt weggewerkt door de defensie van Heerenveen. Eindelijk eindelijk wordt Feyenoord een beetje sterker. Want het begon wat labberkakkerig in die tweede helft. En heeft nu toch een goede kans gecreëerd. Via uh, Fernandes na voorzet van Jan Maat. komt de gele kaart aan nu voor uh, Heerenveen. Middenvelder de Roon voor een stevige overtreding. En Heerenveen moet nu alle zeilen bijzetten sinds een minuut of twee. Of, uh, om heer Feyenoord van het lijf te houden. Feyenoord eindelijk een beetje sterker. Krijgt een overwicht, krijgt ook kansen. maar. Uh... Ja, het uh, kan nog altijd geen bres slaan in die verdediging van Heerenveen. En zo dadelijk gaat uh, Ronald Koeman wisselen en gaat zo Jerson Cabral brengen, een buitenspeler. Omdat Feyenoord bijna geen uh, bruikbare voorzetten aflevert in die tweede helft. Dat moet Cabral dan maar gaan doen. We krijgen nu een vrije trap. Die nemen we nog even mee met Vormer achter de bal. En dan wordt het meestal gevaarlijk. Die kan hem er heel goed in draaien met zijn rechter. Vormer. Die bal wordt uh, gemist. Gemist door drie Feyenoorders. En gaat gewoon over de achterlijn.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 In standing tall, now come easy. Mm, no more looking down, honey. Can't you see? Oh, Lord. Getting ready, oh Lord, I'm getting ready to leave. I'm getting ready from Michael Kiwanuka. Pek Zwolle tegen Vitesse eindigde in 0-1. Bij Rus was er nog helemaal niet gescoord. Ibarra maakte de enige goal. En het had niet de enige goal hoeven zijn. Want Van Hintum kreeg in de 90 ste minuut een strafschop voor Pek Zwolle, Maar miste die schoot hoog over. Zwolle dus terug op het hoogste niveau met de nederlaag in de eerste thuiswedstrijd. Ronald van der Geer daarover met Art Langerder. Dat is de trainer van Pek. Klinkt misschien gek, Art, maar ik denk dat je uiteindelijk best als een tevreden trainer hier staat. Even los van het resultaat. Nou, daar uh, noem je wel iets heel belangrijks het laatste stukje van je vraag. Want uh, het gaat alleen maar om resultaat. Dat hebben we niet gehaald in een wedstrijd waarin het wel mogelijk was geweest. Dus daarbij zijn we natuurlijk echt teleurgesteld over. En dan, met de mogelijkheden bedoel je niet alleen, denk ik, die penalty van Van, van Hinten? Nee, maar goed, ik denk dat uh, de hele wedstrijd de mogelijkheden over en weer uh, ongeveer even groot waren. Maar, uh, ja, goed, het gaat uiteindelijk om rendement. Dus uh, ik, kan, uh, ik begrijp je vraag wel, uh, want we hebben natuurlijk wel weer, denk ik, goed wil gekweekt. Alle mensen hier vermaakt. We hebben geprobeerd aan te vallen waar dat kon. Maar goed, in dit spelletje gaat het uiteindelijk om één ding... wie de meeste goals maakt en dat hebben we niet gedaan. Ja, je krijgt buitenkansen, hè? Nog in de, wat is het, 92 e minuut? Ja, maar of dat nou in de 20e of de 92ste is, maakt niet uit. Dit was volgens mij gewoon een strafschop. Ja, en een, een strafschop moet je benutten. Jullie hadden controle in, in de eerste helft. Had je dat verwacht? Hmm, nou, weet ik niet. Het is, het is steeds even afwachten voor die tijd. Uh, en zeker uh, voor ons deze eerste wedstrijd hoe het staat. Maar we verwachten wel dat we hier in thuiswedstrijden redelijk veel de bal kregen. Dat bleek vandaag ook. Dus uh, de eerste helft denk ik dat, dat het er uh, goed uitzag. Ik dacht dat het best een verzorgde wedstrijd was. En het wil nou niet zeggen dat uh, Vitesse nou zo slecht speelde. Vond ik wel meevallen. Maar wij uh, konden goed mee met het niveau. Gelukkig. Ja, en in de tweede helft? Nou, toen kregen we het een stuk lastiger. Uh, zeker de eerste fase... Eigenlijk denk ik op het moment dat we dachten van nou we zijn daar redelijk onderuit gespeeld. En we gaan zo proberen nog iets aanvallends te doen. Uh, Toen viel de goal. Uh, ik denk dat het tweede gedeelte van de tweede helft er alles aan hebben gedaan om de gelijkmaker te maken. En daar waren we een paar keer erg dichtbij. Ja en dat bedoelde ik dus. Want je kunt trots zijn maar dat resultaat dat zal voor jullie extra gelden. Ja, nou ja, dat klopt. Maar ja, uiteindelijk, uh, uh, ja, het is nu een beetje zuur... maar ik verlies nu met 1-0, omdat er veel meer had ingezeten... dan dat je met 1-0 verliest en je bent volledig kansloos geweest. Vitesse heeft een goede ploeg. Wij hebben meegedaan en gedaan wat we konden. Meer konden we niet vandaag, dus uh, uiteindelijk uh, zullen we daar tevreden mee zijn. Dat zei Art Langeleur. Hij is de trainer van Pek Zwolle. Ronald van der Geer praten met hem en ging daarna naar Fred Rutte. Dat is de trainer van Vitesse. Fred, overwinning is binnen. Ja. Um, wat vond jij van de manier waarop hij is binnengehaald? Ja, je wilt altijd beter en uh, ik ben een voetballiefhebber. En dan kan ik niet zeggen dat ik echt warm of heet ben geworden van de wedstrijd. Dat, is, dat was denk ik alleen maar de buitentemperatuur en die was gigantisch warm. Even daarover. Was dat van invloed op dit duel? Heb je dat gemerkt? Ja, 100% zeker. Natuurlijk speelt dat mee. Het, je kan niet de hele tijd de spelen. De hele tijd het tempo maken. Je ziet ook een aantal spelers... die, die gewoon echt wel moeite hadden. En uh, vooral in de omschakingsmomenten... Ja, het mag geen kapstok zijn, maar... Uh, ik ben wel blij met de, met de drie punten, ja. En zeker als je dan één fase een strafschop tegenkrijgt. En uh, wat een handsball... Uh, ik heb het niet kunnen constateren, maar dan zou het eerste helft ook een handsbal eventueel moeten zijn. Als je dan overschiet, dan, dan ben je wel hartstikke blij. Ja. Al met al ben je tevreden met het, met het resultaat. We hebben van de week van jou gehoord dat je erg ongeduldig bent. Want het elftal heeft een impuls nodig. Heeft, is dat vanavond ook wel bewezen? Nou, kijk, dit, dit, vanavond moet je staat op zich. Omdat, denk ik, de start van het seizoen... Ja, dat is bijna altijd. Dan moet je de eerste vijf zes vertreden. Nou, dan is het werken, werken om resultaat. En als je het resultaat hebt, dan komt het goede voetbal komt vanzelf. Kijk, dat wil niet zeggen dat wij vandaag alles slecht hebben gedaan. Er zijn ook heel veel goede momenten geweest. Alleen we zijn vandaag, denk ik... Uh, ik zeg dat, omdat wij beter zijn, denk ik ook dat wij... Dat verschil ook meer moeten uitdrukken in doelpunten. En dat hebben we, denk ik, te weinig gecreëerd. Ik zie bijvoorbeeld je centrale verdedigers steeds met vragende ogen... als ze eenmaal in balbezit zijn, gewoon niet weten waar ze die bal kwijt kunnen. Ja, maar dat heeft ook weer te maken. Als je, als je van reageren gaat naar ageren... dan is het een andere manier van voetballen. En uh, ja, dan, dan zijn ze dit niet gewend. En, uh, we hamen er wel op. En nu heb ik gelukkig een aantal weken waar ik, uh, waar ik echt kan trainen. Ja, en in de trainingen kan ik dat wel duidelijk maken. En dat komt wel goed, denk ik. Gaan we weer terug naar het ongeduldige, want je wil versterkingen. Ja. Je wil Theo Jansen. Het schiet maar niet op. Je werd er zelfs een beetje boos van. Hoe zit het nu? Ach, daar ben ik niet boos om. En zeker niet na, na, als je wint in uh, Zwolle. Dan kan ik daar niet boos om zijn. Het is wel zo dat je... Ja, je moet als coach zijn, denk ik, bijna altijd wel ongeduldig zijn. En, uh, aan de andere kant moet je ook wel soms wel weer realistisch zijn. Omdat het namelijk... Meestal gaat om de centjes. En, uh, en helaas beheer, be, beheer ik die centjes niet. Dus... Uh, dat doen andere mensen. Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Zijn ploeg won met 1-0 van Pek Zwolle. Uh, Feyenoord, Veen, Nog kansen gehad, uh, die Rotterdammers? Uh, Filip? Ja, we hebben zojuist een uh, vrije trap gehad van Cabral. Die via de muur uh, naast ging. En Feyenoord creëert wel wat mogelijkheden. Maar ja, kansen, dat is te zwaar uitgedrukt. Ronald Koeman kijkt zorgelijker en zorgelijker. En heeft zojuist ook uh, twee keer gewisseld. ...heeft Leerdam in het veld gebracht en datzelfde geldt voor Cabral. Heeft Cissé en Fernandes eruit gehaald. Dat is toch wel een signaal aan Fernandes, ...die zeker in uh, de eerste helft een kansje of 3-4 heeft gemist. En de manier waarop Fernandes naar de zijkant liep, dat was ook niet bepaald uh, verheffend. Die uh, heeft waarschijnlijk nog wel uh, een, een bestraffende blik gehad van uh, Ronald Koeman... hoewel de camera even niet op hem gericht stond toen dat gebeurde. Maar... Uh, de, de manier waarop uh, Koeman dat heeft opgelost zegt ook wel iets. Hij heeft immers nu doorgeschoven van het middenveld naar de punt van de aanval. En uh, ja, zo moet Feyenoord dan nieuwe kansen zien te creëren. Fernandes is, ja, die lijkt toch een beetje... Ja, die heeft hier toch wel wat krediet verspeeld in deze wedstrijd. Die heeft, uh, niet goed, uh, die heeft hier een gele kaart opgelopen, heeft een aantal kansen gemist. En speelde ook niet altijd in dienst van het elftal. Ik ben benieuwd wat Koeman daarover te zeggen heeft aan het einde van de wedstrijd. Nou, we zitten nu in een drinkpauze. Precies halverwege de tweede helft. Dus we gaan zo dadelijk weer verder. En Feyenoord moet toch iets verzinnen om het verschil te maken. Want ze zijn wel sterker dan de Heerenveen. Maar de stand is nog altijd 0-0. now flowing in my veins, breathless. Day. Murray met You Pick Me Up. Gebeurt er nog wat in Rotterdam, Fiele? Uh, ja, Feyenoord begint het allemaal een beetje kwijt te raken. Feyenoord had het in de eerste helft, uh, zeker het laatste kwartier van de eerste helft, al lang moeten beslissen. Heeft een paar halve kansen gehad in de tweede helft. Maar nu begint het slorg te worden in de Pasing. En nu gaat uh, Nelom, tenminste een minuutje geleden, geweldig in de fouten liet een balletje glippen. Rajiv van La Parra brak door... En had alleen nog Erwin Mulder voor zich en hij schoot helemaal mis. Maar dat was toch een dot van een kans voor Heerenveen dat hij hier voelt dat hij hier nog wat te halen valt. Dat een onervaren ploeg heeft dat met Assaidi, Dorst en Narsing toch meer dan 60 goals heeft ingeleverd. Dat daar allemaal onervaren jongens voor terug heeft gekregen die daar voorin staan. Maar die nu toch voelt dat Feyenoord toch aan het verslappen is. Het vertrouwen is een beetje weg. De concentratie is weg bij Feyenoord. En Heerenveen gaat nog kansen krijgen. We hebben nog zo'n minuutje of 18 te gaan in deze tweede helft. En er staat nog altijd 0-0. VVV Utrecht eindigde eerder vanavond in 1-3. Hoewel VVV wel een 1-0 voorsprong dan. Jan Hols praat met de trainer van uh, Utrecht en dat is Jan Waters. Ik neem aan dat je opgelucht bent. Drie punten bij VVV. Ja, ik ben... Uh, opgelucht is uh, een, een, uh, niet het juiste woord... maar ik ben tevreden met, uh, met de drie punten. Is tevredenheid dan het juiste woord? Ja. Ook over het spel? Jawel. Uh, in het begin vond ik dat we... Goed begonnen. Alleen in de laatste fase uh, van de aanval. Te veel voorzetten uh, die niet goed aankwamen. Zonder idee erachter. Uh, geen initiatief in, in het laatste gedeelte. om. Individuele actie. Maar tot dan, zeg maar, de, de laatste fase. Vond ik dat het prima begonnen. Alleen je komt dan 1-0 achter. Eerste schot op, uh, op goal. Toen waren we het heel even kwijt. Gelukkig scoren we net voor rust. Uh, uh, de gelijk maken. Ja, de tweede helft. Uh, kom je dan 2-3-1 voor. En als je een beetje beter uitspeelt, dan kan het nog 4-5-1 worden. Dus uh, dat is tot tevredenheid en uh, ik denk een dik verdiende overwinning. Het begin van de tweede helft was ook erg sterk van jullie. Ja, klopt. Dan kom je van 1-1. Ik denk dat je ook meeneemt dat je vlak voor rust 1-1 scoort. Dat is een belangrijk moment, hè? Dat is een belangrijk moment altijd. En dan, uh, maar ja, in de, in de rust kan je wat punch op die zetten. En uh, ja, dan kom je begonnen heel sterk. Wat heb je gezegd? Nou, er waren wat momentjes waarop we toch beter druk konden zetten. En inderdaad in de eindfase. Uh, als mensen in de diepte lopen, dat ze weggestoken kunnen worden. Uh, ja, wat meer lef in, uh, in het laatste gedeelte. Ja, de, uh, daar hebben we genoeg kansen nog in gehad. Alleen dan, uh, de afwerking uh, lukte dan niet. En dat zei Jan Wouters, de trainer van FC Utrecht, dat met 3-1 van VVV won. De winnende treffer kwam van Cedric van der Gun, want die maakte 2-1... en die mocht dus ook met Jan Rols praten. Waarom ging het begin van de tweede helft zo goed? Ja, we kwamen, nou, ik moet zeggen, het laatste gedeelte in de eerste helft speelde ook aardig. Alleen was de laatste bal niet zo goed. Nu vielen ze ook wel goed hoor. Ik moet zeggen, de 2-1 is een beetje een scrimmage. Die, die valt er goed uh, voor mijn voeten. Dus daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Maar ik vond dat we de eerste helft dit begin... en zeker het einde van de eerste helft ook wel aardig voetbalden. Alleen de laatste bal uh, ontbrak er een beetje aan. Vooral na de, eerste goal, uh, na de goal tegen hadden we het even moeilijk. En de tweede helft kwamen we inderdaad goed uit de startblokken. Was dit een wedstrijd waarvan jullie zeiden... van ja, uh, na het verlies tegen Feyenoord, die moeten we winnen? Ja, dat sowieso. Ik bedoel, wij winnen natuurlijk... Uh, Eigenlijk een beetje gaan meedraaien met het linkerrijdje En dat zal niet makkelijk worden. En dat zijn dit de wedstrijden waar je punten moet pakken. En dan uiteraard als je volgende, uh, vorige week nog een punt pakt. Dan zou dat wel een bonuspunt zijn geweest. Maar uh, pak je er nul, nou, dan moet je er vandaag drie hebben. Beetje Hollandse vraag tussendoor. Hoe warm was het? <laughs> ja, dat weet ik niet. Heb jij, heb jij er niet naar gevraagd. Ik was wel blij in ieder geval toen de wedstrijd begon dat de schaduw een beetje over het veld viel. Want uh, toen uh, met de warming-up was het echt uh, zo verschrikkelijk warm. Dan was het denk ik een uh, oerzaaie pot geworden. En dat was uh, Cedric van der Gun, uh, die onderbreken we even, want er is wat gebeurd uh, bij Filip Koken in de Kuip. Jazeker, er is nogal wat gebeurd. Joris Matthijsen in zijn debuutwedstrijd voor Feyenoord wordt er afgestuurd met rood vanwege het doorhalen van een uh, doorgebroken speler. En die doorgebroken speler is Djuricic, die met een uh, lange bal wordt weggestuurd. Die gaat de 16 meter gebied in. Djuricic kruist er heel slim voor uh, Matthijsen langs en gaat dan over het been... Ja, Mathijsen komt ook wel ongelukkig uit. Maar contact is er zeker en spelregel technisch heeft Kuipers gelijk. Je voelt een beetje mee met Mathijsen die wel degelijk gaat voor de bal. Maar de bal mist hij en hij raakt het been van Djuricic. En uh, het past wel een beetje in het beeld van de wedstrijd. Zeker in de laatste tien minuten waarin Feyenoord het begon weg te geven. En uh, Djuricic zelf gaat nu achter de bal staan. Op 11 meter afstand van Erwin Mulder ligt de bal iets even diep ademhalen. Hij zelf is dus neergehaald. Hij neemt de penalty. En hij schiet Heerenveen naar een voorsprong. Ooi oi, oi, Heerenveen neemt de leiding in de kuip. Na een benutte strafschop van Filip iets De gelegenheidsspit. En hij kijkt omhoog. En Van Basten op de bank schrijft hem onmiddellijk op. Dankbaar als hij is met die penalty. Dit is het moment van de wedstrijd. Matthijsen krijgt rood. En Djuricic benut de penalty. Feyenoord moet verder met 10 man. En Veen staat op een voorsprong. En Feyenoord heeft nog een minuut of 13 om iets te doen aan deze achterstand. Are you strong? Het is 0-1. Dat is toch verrassend, Philip Koken. Dat is uh, zeker verrassend. En uh, Björn Kuipers, de scheidsrechter, de EK-scheidsrechter... die heeft het helemaal gedaan hier voor de Feyenoord supporters. Fluit nu weer voor een uh, overtreding van Vormer. Terecht, overigens. En sinds die uh, penalty en de rode kaart gegeven aan Joris Matthijssen. Ja, uh, laat het, het Feyenoord-publiek zich in weinig vleiende bewoordingen uit... over de prestaties hier van Björn Kuipers. Ik zal niet herhalen wat ze hebben geroepen, maar vleiend was het niet... En dus uh, heeft Feyenoord alweer eens besloten om, om te roepen dat uh, de supporters daarmee moeten stoppen. Want anders uh, moeten ze de wedstrijd stilleggen. En dat, dat zou wel heel erg triest zijn. Maar Björn Kuipers heeft het niet gedaan. De Feyenoord-spitsen hebben het met name laten liggen in de eerste helft. Want in die eerste helft uh, verkwanselde Feyenoord een aantal kansen op rij. En wordt hier toch het gemis voelbaar van een type Guidetti. Over Guidetti zelf hoeven we het niet meer te hebben, hoewel er nog wel geruchten zijn dat hij eventueel zou terug kunnen keren. Maar een type Guidetti, een echte doelpuntenmaker. Dat mist Ronald Koeman behoorlijk. Zo'n speler is Guion Fernandes. Die nu op de nummer 9 positie begon, vandaag ook weer niet. En dat mist Feyenoord echt. Ze hebben geen afmaker, ze hebben geen uh, spits die er even 20 of 25 inlegt in één seizoen. Dus. Uh, als Feyenoord dat zou hebben, dan zou het hier een veel completer team zijn. En nu... Nu hebben ze nog een minuut of acht en wat blessuretijd om iets te doen aan die nipte achterstand van 1-0. Dus door die penalty van Joris iets Feyenoord nu weer ten aanval. 4 tegen 4. Hier komt een paasje, hier komt een paasje richting Zuiverloon. Die kwam bijna in scoringspositie. maar daar zat nog een uh, voetje tussen in het strafsopgebied van de linkervleugelverdediger van Feyenoord, Nelom. Die daar overigens uh, zeer behoorlijk verdedigt op dit moment. Acht minuten nog en de spanning is nog zeer om te snijden. Het is nog zeker niet beslist, maar Heerenveen lijkt nog altijd met 1-0 in de kaap. VVV Utrecht werd 1-3. Jouw Hoels nu u al een paar keer. Nu praat hij met de trainer van VVV, Ton Lokhoff. Ton, ik dacht jullie komen 1-0 voor. Dit wordt een echt een mooie seizoenstart voor VVV. Ja, ik dacht ook. Maar ik vond ook in die fase dat we wel eens wat voorkwamen... dat we toch te het initiatief aan, aan, aan Utrecht gaven. En uh, niet zozeer dat ze veel kansen kregen... maar ze hadden redelijk veel balbezit, vond ik. Ton Lokhoff uh, maakt even plaats voor uh, de Kuip. Philip Koken. Het wordt gelijk, het wordt gelijk. Het doelpunt dat eigenlijk niet werd verwacht op dit moment. Maar het gebeurt allemaal omdat uh, Zuiverloon uitgeleid en niet meer bij de bal kan. Aan de rechterkant van het veld vanuit Heerenveen. En dan opeens is uh, Schaken die nu links buiten speelt. Nu uh, Cizé gewisseld is. Nu komt Schaken aan de bal. Die komt naar binnen gekruist, En op de rand van het 16 meter gebied schiet hij in de korte hoek. De Kuipers is in extase en het staat 1-1 met nog 7 minuten te spelen.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 Maar ik vond dat er vandaag te veel spelers van ons uh, onder het niveau zaten. En dan uh, kom je wel eens wel voor. Hoop je dat het verandert in het spel? Dat was, dat was niet zozeer het geval. Ja, en, en te veel spelers uh, ja, waren minder als vorige week of minder op de train. En het is een jonge, jonge ploeg, onervaren ploeg. Alleen dan, uh, ja, zeker in zo'n wedstrijd die gewoon voor ons heel belangrijk is... thuis staat, waarin wij de punten eigenlijk moeten halen dit seizoen... Ja dan, dan, dan vult dat op dat moment wel tegen zijn het ook dure punten. Want er was wat lichte euforie na nou, Heracles. Hè? Een moeilijke uitwedstrijd. Waar jullie dan mooi een punt halen. Zelfde ploeg. En die kan het dan niet helemaal doortrekken. Ja, maar die euforie is natuurlijk belachelijk. Die, die, die... Kom op, we spelen één wedstrijd tegen Heracles. En we, spelen en we halen een punt. Ja, dan moet je dan euforisch zijn. Ik in ieder geval niet. En, uh... Maar inderdaad, in deze wedstrijden dan, dan, dan, dan verwacht je dat, dat het team vertrouwen hebt. Dat blijkt dat het team nog jongens onervaren, Ook spelers die eigenlijk pas... Een aantal van het eerste jaar in de Eredivisie spelen. En uh, ja, dan zie je dat dat gepaard gaat met de ene week goed, de andere week minder. Het is nog niet stabiel. Uh, Tuurlijk, bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, dat, dat, dat, dat zie je dan. En, en die kan heel goed voetballen. En dat zie je ook op de training. En ja, dan vandaag lukt dat niet. En dat is vervelend, maar het waren er vandaag eigenlijk, uh, het waren er vandaag eigenlijk iets te veel. Ton of de trainer van de VVV, dat met 3-1 thuis van FC Utrecht verloor. Koeman tegen Van Basten. Uh, Filip Koker, heb jij een beetje zicht op die twee trainers? Ja, ik heb zicht op die twee trainers. En, uh, ja, Van Basten die bleef net bijna in de woede. Dat uh, schaken nog zomaar gelijk kon maken. Hij had wellicht hier gehoopt hier drie punten weg te kunnen halen. Maar Feyenoord notabene, met een man minder jaagt nu op de 2-1. Op een voorsprong eventueel. Koeman heeft ondertussen zijn verdediging hersteld. Meteen na de 1-1 deed hij dat. Brengt de 18-jarige Kongolo... Voor immers de centrale spits. Die heeft hij eruit gehaald. Maar desondanks gaat Feyenoord nog altijd op jacht naar een voorsprong. En verdient nu een corner. Als Kruiswijk moet ingrijpen. En het publiek gelooft erin. Ze gaan allemaal staan op de banken. Ze gaan aanmoedigen. En Vormer heeft nu ook haast. Die Congolo 18-jarige jongen heeft lengte. Dat brengt hij mee bij deze standaard situaties. Vanaf dat Vormer nog even inhoudt. Heel zenuwachtig ijsbeert Koeman nu heen en weer voor zijn dugout. Hier gaat de hoekschop komen van Ruud Vormen. Die draait hij in. Ah, die is niet goed. Die wordt daar weggeknikt door Valpoort. Klaasie legt af en daar komt nog een schot. Een schot van Jan Maat dat huizenhoog overgaat. Vier minuten nog en ik denk nog een minuutje of drie aan blessuretijd. Dat hebben we nog te verspelen. Feyenoord met 10 staat 1-1 tegen Heerenveen.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 A pie in the face for being a sleepable dog A daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Daydream van de Loving Spoonful. We gaan kijken hoe het eindigt straks bij Feyenoord Heerenveen in de Kuip. Philip Koken. Nog ruim een minuut te gaan in deze wedstrijd. En nog wat blessuretijd. Ik denk een minuut of drie. Dat schat ik zo met Van Parra aan de bal. Namens Heerenveen aan de rechterzijlijn. Gooit hem maar eens een driedubbele schaar uit. Zonder dat het overigens zin heeft. Want er wordt desondanks afgetroefd aan de linkerkant door de vleugelverdediger. De Nelon. Daar een behoorlijke overtreding. Een fix overtreding. Maar Heerenveen blijft in balbezit. Er komt een... Een voorzet in de richting van Gouwenleeuw. En dan denkt u, Gouwenleeuw die speelde toch niet? Die had toch een hemstringblessure? Inderdaad, Gouwenleeuw heeft een hemstringblessure. Daarom mocht hij niet starten. Van Basten wilde geen risico met hem nemen. In verband ook met het Europese programma. En de komende wedstrijden van Heerenveen tegen AZ en Ajax. achtereenvolgens En ook nog tegen Molde twee keer op de donderdagavonden. Dat zijn vier zware wedstrijden die Heerenveen tegemoet gaat. Daarom werd Gouwenleeuw gespaard. Maar hij moet nu toch de laatste paar minuten meedoen omdat Zuiverloon de rechtervleugelverdediger kramp had en niet meer verder kon. Valpoort houdt er de, aan de zijlijn een inworp aan over. Ten opzichte van Jan Maat. En Herenveen heeft daar niet al te veel haast meer mee. El inworp Inborp richting uh, Kums. Kums brengt de bal hoog voorin. Hoog voorin. Wie kan hem koppen? Gouwe Leeuw. Die toch uh, nu in de punt van de aantal speelt. Dat is wel grappig. De centrale verdediger Gouwen Leeuw. Speelt nu uh, als mid voor, als gelegenheid mid voor. En Djuricic laat zich zakken nu naar het middenveld. Die speelt nu als een soort van schaduwspits. Heerenveen heeft een corner verdiend. En heeft absoluut geen haast. We gaan nog precies twee minuten door. Dat wordt toegevoegd. Niet drie, maar twee minuten. En Heerenveen mag een corner gaan nemen. Kums en uh, Van Lapara overleggen een beetje. En Kums gaat hem nu nemen. Hij bal gaat over Vormer heen. En die komt nu terecht bij Ramon Zomer, die de bal opnieuw inbrengt. Congolo met een kopbal. Nog altijd krijgt Feyenoord de bal niet weg. Jury ziet zijn half volmaal. En dan moet Mulder de bal nog weghalen in de korte hoek. En heeft Feyenoord nog een keer haast. Mulder komt maar niet tot zijn doeltrap, nu wel. De bal gaat hoog in de richting van de centrale verdediger. Van, uh, nee, Kums is dat. Kums vangt hem op en nu wordt hij weggehaald door Van Aanholt die daar nog stond naar die hoekschop aanvallend van Hereveen die even de verdedigende positie heeft overgenomen. Nog één minuut aan blessuretijd te verspelen en Van Basten staat zenuwachtig langs de zijkant samen met zijn assistent Henk Herder en datzelfde geldt voor Ronald Koeman. En ik denk toch dat de conclusie voor Van Basten zal zijn... uiteindelijk dat dit een bonuspunt zal zijn voor Herenveen. Maar ja, als je 1-0 voorsprong staat met nog een klein kwartier te spelen... dan moet je dat vasthouden als trainer. En daar zal hij toch ook op wijzen. Koeman zal helemaal balen naar dit gelijke spel. Want Feyenoord was absoluut favoriet toen het hier begon aan de wedstrijd tegen Herenveen. heeft ook de meeste kansen gecreëerd. Zeker in de eerste helft. Maar Nordveld hield Herenveen in een moeilijke fase op de been. Wellicht nog één waanval. Gouwe die trekt nog een sprintje naar de zijkant. Waar hij geconfronteerd wordt met Kongolo. Dat duel wint hij glansrijk aan de zijlijn. Maar de voorzet belandt dan bij Valpoort. Die gaat over Valpoort heen. En Feyenoord mag gaan ingooien. Het is nog een paar seconden en dan is het gebeurd. En uh, is dus het debuut van Joris Matthijsen ontziert door een rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken jury seats En dat is dan het dieptepunt van Feyenoord geweest in deze wedstrijd. Die eindigt in 1-1. Er is afgefloten door Björn Kuipers... die veelvuldig is uitgefloten hier door het Rotterdamse publiek. Feyenoord tegen Heerveen eindigt in 1-1. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen met de Premier League, daar werd voor het eerst dit seizoen afgetrapt. Bij Arsenal werd Robin van Persie nodig gemist. De club uit Londen speelde doelpuntloos gelijk tegen Sunderland. Ook Song lijkt Arsenal te verlaten. Arsenal en Barcelona zijn al akkoord. En nu moet de international van Cameroen alleen zelf nog rondkomen met de Spaanse club. Newcastle United het won met 2-1 van Tottenham Hotspur. Rafael van der Vaart en Jan van Toor begonnen beide op de bank. En mochten de tweede helft invallen van trainer André Villas-Boas. Liverpool ging op bezoek bij West Bromwich Albion en verloor met 3-0. De van Herenveen overgekomen Asaïdi stond nog niet op het wedstrijdformulier. Ron Vlaar verloor zijn eerste wedstrijd in dienst van Aston Villa. West Ham was met 1-0 te sterk. Swansea City met vorm en de Koesman in de basis won met maar liefst 5-0 van Queen's Park Rangers. En ook Fulham zette dezelfde eindstand op het bord. Norwich City werd met 5-0 verslagen. En ook de Spaanse competitie is vandaag van start gegaan. De openingswedstrijd tussen Celta de Vigo en Malaga eindigde in 1-0 voor Malaga. Dan de Duitse beker, daar werd Hoffenheim uitgeschakeld. Niet zomaar, want de club uit de Bundesliga verloor met 4-0... van berlin Ankara spoor uit de Regionalliga Noord. Dat is het vierde niveau in Duitsland. En in Schotland heeft de Rangers FC een wereldrecord gevestigd. De Schotse topclub, die na het faillissement opnieuw moest beginnen in de 3rd Division, speelde voor ruim 49.000 fans een competitiewedstrijd tegen E-Sterling. Nooit eerder kwamen zoveel mensen kijken naar een duel in de 4e profklasse. Blunt. Stay the night. NAC Twente eindigde in 0-1 en daarmee is Twente de enige ploeg tot nu toe... die zes punten uit de uh, tweede wels heeft gehaald. Want uh, de enige andere ploeg die dat kon, dat was Feyenoord... en dat speelde dus gelijk net tegen Heerenveen. NEC en RKC wonnen ook de, de eerste weekend en spelen morgen. Goed, Twente dus met de volle winst na de 1-0-overwinning uh, in Breda tegen NAC. En Arno van Meulen praat met John Karelsen, dat is de trainer van NAC. John, kunnen jullie leven met dit verlies? Nee, ik kan met geen verlies leven. Al uh, vind ik het wel terecht, want we hebben veel te weinig gecreëerd zelf. En we hebben een beetje knullig uh, tegengekregen, dus uh, ja, dan verlies je. Wat gebeurt er bij het doelpunt? Er werden afspraken niet nagekomen. Uh, ver zou gedekt worden de Looms en Hadouier uh, zou de man van de 16 dekken. Alleen die twee uh, wisselden om van plek. En toen dacht, uh, dachten onze spelers van, dan wisselen we ook maar om. Maar dat was geen goed idee en dat is ook niet volgens de afspraak. Daarna hadden het natuurlijk wel eh, vrij snel achter elkaar 2-0, 3-0 kunnen zijn voor hun. Hè? Want jullie gaven daar ineens vooral in de lucht veel ruimte weg. Ja, toen hadden we een paar slechte fases. Eh, ik vond de 20 minuten voorrust en 20 minuten na rust dat wij eh, niet, weinig controle over de wedstrijd hadden. En, en dat we veel kansen kregen. En vooral na rust die 20 minuten en ook na het doelpunt. Ja, toen hadden ze de wedstrijd makkelijk kunnen beslissen. Toen kregen ze drie, vier eh, kopkansen. Maar die benutten ze niet en daardoor blijf je nog in de wedstrijd. En dan op laatst hoop je nog met een offensief uh, iets te forceren. En dat lukte ook nog bijna. Uh, maar het was overigens niet, uh, niet terecht geweest dan. Waar staan jullie, denk je? Je hebt nu twee wedstrijden gespeeld. Nou ja, kijk, uh, ik zie wel een ploeg staan. Die keihard werkt voor elkaar en uh, blijft geloven in het resultaat. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Alleen het feit is wel dat we heel weinig creëren. Dat was vorige week zo en dat was nu eigenlijk uh, weer zo. Want uh, uh, onze kansen uh, die zijn op, uh, niet op één hand, maar op één vinger te tellen. Dat was er ook maar één. En dat is veel te weinig en dat was vorige week ook zo. En dat, uh, dat zullen we moeten verbeteren, anders gaan we nooit wedstrijden winnen. Nog even iets over je tegenstander tot slot. Um, die werden na één wedstrijd ineens tot kampioenskandidaat nummer één ongeveer gebombardeerd. Um, is dat ook na twee wedstrijden nog zo? Nou ja, kijk, ik vond uh, dat ze het ook wel uh, meer of meer cadeau kregen uh, vorige week van Groningen. En ik uh, denk dat wij het goed hebben gedaan tegen hun, hun uh, goede spelers. Chatli en, uh, en Tadic, die zijn toch vrij uh, onzichtbaar geweest deze wedstrijd. Dus die jongens hebben dat goed, uh, goed gedaan. Het is ook moeilijk spelen tegen ze, omdat ze veel van positie wisselen. Dus wat dat betreft uh, was ons plan goed. Uh, maar nogmaals, als je zelf geen doelpunten maakt, uh, ja, dan kun je nog uh, 4,5 uur voetballen. En dan wil je hem niet. En dat zei John Carlos, de trainer van NAC. Leroy Fair maakte de winnende treffer de enige treffer. Het ging niet makkelijk hè? Uh, nee, uh, tweede helft uh, krijgen we 300% uh, kansen. Die moeten er gewoon in. <coughs> Sorry, uh, daar wordt er een van gemaakt. En, uh, ja, dan, uh, de laatste tien, uh, tien minuten gaan ze heel uh, opportunistisch spelen. Uh, lange bal en je weet nooit hoe de tweede bal kan afvallen. vallen. Dus ja, de kansen moesten gewoon afgemaakt worden. Het begint met jouw goal. Uh, vertel eens, hier wil jij nog blokken, maar je liep het dwars doorheen, hè? Ja, de bal kwam goed van Doucane uh, uh, bij de eerste en, ja Hij kon hem gewoon binnenknikken. Dat was 1-0. Uh, toen kreeg jij ook kansen op meer daarna. Ja, klopt. Een uh, hele goede voorzet van, uh, van Roberto. Ik, uh, ik sprong denk ik iets te vroeg. Maar uh, ik de bal naar beneden kopt en ja, hij overging. En de tweede bal uh, ja, ging op de paal omdat ik, uh, ik onderschepte hem goed. Alleen uh, hoek was iets te kort. Jullie moeten gewoon leren om zo'n wedstrijd dan uh, te killen hier in Breda. Ja, klopt, ja. Dan moeten we gewoon, uh, moeten daar gewoon heel scherp in zijn. Uh, de 2-0 maken en dan is het over. En ja, zo zie je als je, als je toch die 2-3-0 uh, niet maakt, dan uh, wordt het toch nog moeilijk. Je was uh, heel nuttig, uh, je scoort. Maar op het einde, in de 16 meter, moet je nog een bal bij Luiks weghalen. Anders is het misschien wel 1-1. Ja, klopt. Dat was misschien wel uh, nog belangrijk, ja, die, die tackle. En, uh, ja, dat is gewoon een goede tackle. En, ja, toch, uh, toch met, uh, met drie punten hier weg. Dus uh, dat is nog we wel goed. Hoe zit het met een NL-zelftal en met jou? Zet je niet een keer te wachten de afgelopen dagen, Ik bedoel, jongeren is leuk... maar op een uitnodiging van een bondscoach die een nieuw elftal wil opbouwen? Louis van Gaal? Ja, ik moet het zelf gewoon laten zien. Uh, ja, de trainer die, uh, het is de eerste keer dat hij uh, selectie, uh, selectie maakt. en ja, Misschien uh, iets te weinig gezien, ik moet het zelf gewoon laten zien. en uh, ja, Daar hoop ik er uh, een keer bij te komen. Heb je wel een indicatie uit Zeiss dat ze je volgen? Dat je daar op de lijst staat, behalve jongeren, dus ook bij, bij het oranje van Van Gaal? Ja, dat klopt, ja. Dus, uh, daar, ja. Vandaar, ik moet het gewoon zelf laten zien en uh, dan hopen dat ik uh, geselecteerd word. Even terug naar Twente. Um, iedereen zei vorige week, uh, we hebben de landskampioen gezien. Dat hadden jullie één keer gespeeld. Uh, hebben we de landskampioen nu vanavond gezien? Ja, het is veel, uh, veel te vroeg. Er zijn nog uh, 32 wedstrijden te gaan. Dus, ja, in deze competitie kan alles gebeuren. Maar uh, ja, we, we willen zelf, uh, zelf willen we gewoon bij de, bij de eerste, eerste, eerste twee eindigen. De dus, uh... Champions League moet gehaald worden ja dat uh, dat moet met deze selectie uh, de gaan voor. The bum De sleutel van de kon, ik zeg dankjewel, geel, geel, heel. Het zien de vlamen in het vuur, de gouden gloed, die de rest. Er is het licht hier op de deur, het is nog nooit zo geel geweest. Ik krijg maar gek genoeg. In elk schilderij het geel van waar. De vlammen in het vuur, de gouden gloed in de rest. Er is een licht hier op de deur, er is nog nooit zo geel geweest. De jonge Kiers, de honing, vitamine C, het groen van de koning. En... Rowenaer, zo was dat. Wat een goal! De eredibusie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met NAC FC Twente 0-1. De enige goal viel naar rust en was van Ver. De tweede overwinning voor FC Twente dit seizoen. Zes punten uit tweede wels, maar het ging niet echt makkelijk. Uh, nee, de uh, tweede helft uh, krijgen we drie uh, 100% kansen. Die moeten we er gewoon in. <coughs> Sorry, uh, daar wordt er één van gemaakt. En, uh, ja, dan, uh, de laatste tien, uh, tien minuten gaan ze heel uh, opportunistisch spelen. Uh, lange bal en je weet nooit hoe de tweede bak kan vallen. Dus, ja, de kansen moesten gewoon afgemaakt worden. Leroy, Fair was dat. De middenvelder van FC Twente werd door de verdediging van NAC... volkomen vrijgelaten om het enige doelpunt van de wedstrijd in te koppen. De trainer van NAC, John Karelsen, zag dat er veel fout ging bij die call. Er werden de afspraken niet nagekomen. Ver uh, zou gedekt worden door Looms en Hadouier uh, zou de man van de 16 dekken. Alleen die twee uh, wisselden om van plek. En toen dacht, uh, dachten onze spelers van, dan wisselen we ook maar om. Maar dat was geen goed idee. En dat is ook niet volgens de afspraak feyenoord Veen werd 1-1. Beide goals vielen naar rust. Giudicic zette Veen op een voorsprong uit een strafschop... en Schaken maakte gelijk. Er was rood, dat was bij die strafschop voor Veen voor Jordis Matthijssen van Feyenoord. PSV-Rode werd 5-0. Bij rust was het 1-0 door Strootman. 2-0 werd door Teufelen, 3-0 door Tamata. Die speelde vorig seizoen op bij PSV, maar nu bij Roda... en schoot een eigen doel, althans veranderde een bal helemaal van richting. 4-0 werd door Lens en 5-0 door Wijnaldum. PSV heeft zich hersteld van de nederlaag van vorige week tegen RKC. En dat was ook precies waar de trainer dik advocaat op uit was. Ja, maar ik, ik, eerlijkheid zelf had, had ik niet anders verwacht. Want die dingen die je op de training ziet en die dingen die je in de voorbereiding ziet... ja, die moeten moet toch een keer terugkomen. Kijk, je weet niet zomaar van die ploegen. Want ik wel eerst wel voelde, is dat er toch nog een bepaalde druk op zat van... Uh, ja, als we maar winnen.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 Pec Zwolle tegen Vitesse werd 0-1. Ibarra maakte de enige goal en die viel naar rust. Van Hintem van Zwolle miste een strafschop in de negentigste minuut van de wedstrijd. Pec had dus de kans om een punt te pakken. Van Hintem legt uit wat zijn bedoeling was vanaf 11 meter. Nee, gewoon, uh, gewoon hard, hard hoog in de hoek. Uh, zo neem ik ze op de training ook. Maar dan Vandaag zie je hem uh, met iets hoog. Ik neem, ik neem hem eigenlijk als een corner. Gewoon uh, binnenkant vreef. Uh, gewoon hard. En uh, ja, de ene keer gaat hij wel erin. Uh, maar ja, hij moet gewoon zitten. Kaar. Hoog was hij en hard ook. Maar ja...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 Dan is dat, a. Ah, ik denk teleurstelling voor mezelf. Maar er zijn spelers in mijn team die vragen om Theo. Dus is ook een teleurstelling voor het team. En het is een teleurstelling voor uh, Theo zelf. En wie we zeker niet mogen vergeten, dat zijn de fans in de NM. Ik denk dat die ook... Uh... Reuze teleurgesteld zullen zijn. als Theo de, de niet komt. VVV, FC Utrecht, werd 1-3 na een 1-1 ruststand. VVV kwam nog wel voor door Wildschut. Assade maakte gelijk. 1-2 werden door Van der Gun en 1-3 door Gernd. Vooral direct na rust zette FC Utrecht even aan. De doelpunten kwamen van de twee aanvallers. Cedric van der Gun over de samenwerking met. die andere aanvaller, Alexander Gernd. Ja, het is natuurlijk uh, voor het eerst. Maar ik, ja, over de hele wedstrijd mogen we natuurlijk zeer tevreden zijn. Alleen. Ja, zeker na de eerste goal, toen vielen we sowieso als team ver weg. Toen vond ik dat wij te veel jongens hadden die eigenlijk een beetje om zich heen stonden te kijken... en niet echt initiatief tonen. En daardoor lag het initiatief bij VVV die deden dat op dat moment wel goed. Maar over de hele wedstrijd genomen, zeker in de tweede helft, ging het verder, denk ik. Bij VVV waren tekenen van euforie merkbaar na het gelijke spel vorige week tegen Herakles. De trainer, Ton Lokhoff daarover. Ja, maar die euforie is natuurlijk belachelijk.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 En dat was Tom Lokhoff. Feyenoord, heer de Veen, dan gaan we even naar de troep terug. Uh, het was 1-1 de eindstand. Uh, Matthijsen kreeg rood. Uh, en Filip Koken praat uh, na met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, begon je met nog zo'n acht minuten te spelen... noodgedwongen al bijna te berusten in een nederlaag? Nou ja, meer dan, uh, dan in ieder geval recht op een punt. Want, of recht oh, dat je nog een punt had, want uh, ja, je krijgt een penalty tegen, de 0-1. En we staan met 10 man. Ja. Maar ja, dat zijn uh, vaker momenten in de sport dat juist uh, dan uh, wel iets loskomt. Wat daarvoor uh, moeilijk, uh, moeilijk ging. Ja, we maken wel een goede call. Maar als je coach van de andere kant bent, dan denk ik dat je, dat je een paar verdedigers uh, wel iets anders wil vertellen. Ja, hoe denk je dat het gevoel van Basler nu is? Nou ja, teleurgesteld en, en in feite komen ze met 1-0 voor. En als je ziet hoe de kool ontstaat, fantastisch gedaan van Schaken. Maar er stonden vier verdedigers van Herenveen En dat mag je niet in de luren laten liggen. En dat zei Ronald Koeman tegen Filip Koken. Na de 1-1 Feyenoord Herenveen. Uh, Koeman tegen Van Basten was dat. Morgenmiddag zijn er ook nog vier wedstrijden om half één. Er is er FC Groningen tegen Willem II. Om half drie AZ tegen Heracles en door Den Haag tegen RKC. En om half vijf NEC Ajax. Twente gaat een kop, nadat een aantal ploegen uh, twee wedstrijden hebben gespeeld. Twente heeft 6 uit 2. Vitesse en Feyenoord hebben vier uit 2 en zijn daarmee uh, tweede. Dan onderin uh, vier ploegen met één punt uit twee duels. NAC, Pekswolle, VVV en Roda. En helemaal onderin staat FC Groningen. Dat is de enige ploeg die tot nu toe nul punten heeft. Maar ja, die hebben ook pas één wedstrijdje gespeeld. En morgen komt Willem II op bezoek. Dus wellicht zijn er kansen voor de Groningers. Wat is er morgen nog meer? Ja, die vier wedstrijden... En we hebben we hebben, uh, Hongbal, om half twee begint Kinheim tegen Neptunus. De derde wedstrijd in de Holland-series. Tot nu toe heeft Kinheim beide uitwedstrijden tegen Neptunus... die al gespeeld zijn, gewonnen. En er is uh, MX1 en MX2, dat is motorrace. U hoorde er straks al dat uh, Casey Stoner gevallen was... en wellicht morgen niet start, maar misschien ook wel. Dat hangt er vanaf. Die motorrace die zijn heel wat gewend... en kunnen wel het een en ander breken of kneuzen. Dit is het einde van deze NOS. Langs de lijn. Tot dan, tot morgen.